Met het NWS De Iraakse strijdmars proberen ze burgers in de belegerde stad te beschermen, zei een Iraakse militair. Een arrestatieteam heeft hier gisteren in, in een Amsterdamse kapperszaak twee mannen opgepakt op verdenking van wapenhandel en witwassen. De politie heeft de arrestatie vandaag bekendgemaakt, in de hoop dat er mensen zijn die meer informatie hebben over de verdachten. Wie de twee mannen zijn wil de politie niet zeggen, ze zitten nog vast en mogen alleen met hun advocaat spreken. De militante Koerdische splintergroep Tak heeft verantwoordelijkheid opgeëist... voor de bomaanslag eergisteren in, in de Turkse stad Diyarbakir. De Tak wordt gezien als een afsplitsing van de PKK... en claimde dit jaar al meer bomaanslagen, onder meer in de hoofdstad Ankara. Bij de aanslag met een autobom in Diyarbakir vrijdag... vielen elf doden en zeker honderd gewonden. Over de daders is veel onduidelijkheid. Volgens de Turkse regering zat de PKK erachter... maar er ligt ook een claim van islamitische staat... Voor de vijfde keer dit jaar is er een verkeersongeluk gebeurd in een bocht op de N354 bij Redesum in Friesland. Daarmee komt het aantal gewonden sinds februari op negen. Twee automobilisten botsten vanochtend frontaal op elkaar. Een jongen raakte ernstig gewond. Vorige week zondag vielen op dezelfde plek al vijf gewonden. Een auto raakte toen in een slip en botste op een tegenligger. Het weer geregeld buien, maar er is ook af en toe zon en het is vandaag zo'n negen graden. Vooral langs de kust waait het flink. Morgen is het droger, maar ook iets kouder dan vandaag. Dit was het NMW ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen nog files bij Amsterdam. Op de A9 Alkmaar Diemen tussen Aalsmeer en de afrit AMC, langzaam rijdend verkeer. En op de A10 Zuid richting Den Haag tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 We'll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 www.zfm-live.nl www Hou je radio gezellig aan, want er komt heel veel goede muziek aan. Waaronder deze van uh, Pot. De jaren 80, een uh, groot hit voor Je Joh, de dictator. Ja, raden het nieuws uit de pitstraat. Formule 1-nieuws. Maar eerst deze.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 Here is the association in windy...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 Verder is alles oké okay met uh, Miep. Daarover hoor je straks uh, veel meer bij CFM. Maar hier is toch maar weer die single van Billy Joel en die Pianoman. It's nine o'clock on a Saturday A regular crowd shuffles in There's an old man sitting next to me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 van Billy Joel en de Piano Man krijgt natuurlijk in één keer weer bekendheid... door de commercial van de NOS, die mooie commercial. Inderdaad, de Piano Man. Ja, over jan voordat je aan het dier van de week gaat beginnen... je gaat niet lopen miepen, hè? Nou, Ik ga niet miepen, hoor. Nee, oké, dan is het goed. Goed. Miep! Miep is het dier van de week. Miep, een lieve, iets te dikke dame van 13 jaar...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 We kregen meteen commentaar. Ja. ja, je gaat toch niet zeggen van een dame dat ze te dik nee. is? Hè? Nee, nee, nee. Maar ja, als je de foto ziet, en die kan je ook uh, zien op de CFM-app... dan zie je inderdaad dat het wel een klein beetje geld voor deze dame. Iets wat een uh, dikke kant is, hè? Miep. Maar wel een leuke kat, leuke dus uh, ga voor Miep of de andere leuke dieren... naar het Kennemer uh, Dierentheus te vinden... aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zalfoort, Nieuw-Noord...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 Is the message en the message is love. Ja, en nou even iets heel anders. Hier de Shannon and let the music play. Vooral disco freaks die op dit moment aan het luisteren zijn naar CFM Zandvoort. Shannon was dat en let the music play. Ja, in maart gaat hij weer aankomen, de circuitrun, maar mensen kunnen zich nu al inschrijven. In het voorjaar van 2017 en wel op zondag 26 maart viert de Runners World Zandvoort circuitrun haar tiende verjaardag.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 pavements even if it leads nowhere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 He, eigenlijk hebben ze helemaal niks met elkaar te maken. Het gedicht van de dag en deze plaats. Ligt wel in elkaar verleden. Ja, hè? ja, precies. Dat bedoel ik. Diep in mijn hart, joh, andere hazes. Ja, ja, ja, ja, ja. Af en toe heb je van die zware momenten, hè. Gewoon uh, voor bepaalde personen. <laughs> dus nou, We gaan nog uh, twee platen draaien. Tot aan het nieuws en weer van uh, vijf uur. En dan zit het er alweer op in de pop. Ja, ja, de tijd gaat uh, snel voorbij. Deze zondagmiddag. Hier is Jackie Graham nog een keer en Set Me Free... Het weer een van bevrijding, hè? Ja, ja. Set me free, hoor de, de van Jackie Graham uit uh, de jaren 80. Ja, als ik naar de klok kijk, vier minuten voor vijf uur. Dat betekent dat het erop zit, uh, Obbettjan. Ja, nog even tussenstand. Go ahead, Eagles. Fijn hoor. De wedstrijd die om kwart voor vijf is begonnen is nog steeds 0-0. 0-0, oké. dan nog even: vergeet niet te stemmen op de VIP Vrijwilligersprijs 2016 KNRM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 Je must always face the curtain with a bat. Forget by your sink. Give the audience a gun. Enjoy it, it's your last chance in jail. So always look on the bright side of that. I just before you draw your turn. Tot zover het ritme van Zie via de kabel op 104.5.